2 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs En dit is het nieuws van NOS op 3. Geef jonge mensen geen janssen vaccin. Met dat advies komt de Gezondheidsraad. Daar zeggen ze: het janssen vaccin heeft zeldzame bijwerkingen. En daarom is het beter om iedereen die nu nog uitgenodigd wordt twee prikken van Moderna of Pfizer te geven. Verslag even Francine Intema. Nou, De gezondheidsraad zegt dat het qua tempo eigenlijk niet heel veel verschil zal maken. Zij verwachten een vertraging van één week. En zij zeggen dat het eigenlijk qua bescherming juist voordelen zal opbieden, opleveren omdat jongeren dan uh, een vaccin krijgen wat een hogere bescherming oplevert. De Gezondheidsraad kan het kabinet alleen maar adviseren. Minister De Jonge bepaalt wat er uiteindelijk mee gebeurt. De Tweede Kamer wil dat Booking.com de coronasteun terugbetaalt. Het bedrijf met het hoofdkantoor in Amsterdam kreeg 65 miljoen euro. Maar geeft drie topbestuurders als bonus ook aandelen die miljoenen waard zijn. Een kudde olifanten laat een spoor van vernielingen achter in China. De kudde is weggelopen uit een natuurgebied en heeft al 500 kilometer. Eraf gelegd. Onderweg hebben de olifanten akkers leeggegeten en vertrapt. Tientallen politieagenten en drones houden de olifanten in de gaten, want die koersen nu af op de miljoenenstad Kunming. En Tamar uit Haarlem heeft een bijzonder wandelmaatje. Ze loopt met haar kameel Einstein het land door. We gaan vandaag een mooie wandeling over het strand maken met kameel richting Katwijk. En ik ben onderweg naar Haarlem, daar kom ik vandaan. Dan kan ik Einstein even voorstellen aan mijn familie en vrienden. En daarna ga ik weer verder naar Sittard, waar die uiteindelijk op een kameleboerderij uh, terecht komt. Een zorgboerderij waar die lekker in de kudde kan staan en ingezet wordt voor uh, gehandicapte jongeren. Jaren geleden gooide Tamar het roer om. Ze zegt haar baan op, verkocht haar huis en ging op reis. Ze fietste twee jaar de wereld rond en reisde maanden met haar paard, kameel en hond door Mongolië. En nu blijft ze dus gewoon in Nederland. Ik koop helemaal niks. Ik slaap in mijn tent buiten in het bos. Ik... Uh... Ik heb geen huis, geen hypotheek, geen telefoon op het moment, geen auto. Ik koop geen nieuwe kleren. Dit broekje heb ik al 15 jaar en die zit prima. De wandeltocht van Tamar duurt drie maanden. Het weer flink wat zon, 21 tot 28 graden. Morgen drukkend warm en kans op stevige onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Bad Oeverdorp, ...daar is de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag dicht voor politieonderzoek. Die verbindingsweg die blijft voorlopig nog wel eventjes dicht tussen verkeer richting Schiphol en Den Haag... ...volgt de A9 verder door en keert bij Bad Oeverdorp, bij afrit 7. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 In in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht, Weer luisteren, met muziek plezier, informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Ja. of the birds the Direction of love Ik ben het tweede uur begonnen met Xavier Rutte met Follow the Sun. We gaan door met de Nederlandstalige met Raccoon. Het is al laat toch...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 Oh De kofferbakmarkt in Zandvoort zijn weer terug. Het is alweer drie jaar geleden dat de kofferbakmarkt plaats hebben gevonden op het Gasthuisplein. De afgelopen tijd kreeg de organisatie steeds meer de vraag of het evenement nog eens terug zou kunnen keren. Dit jaar zal de kofferbakmarkt weer plaatsvinden op het Gasthuisplein en een deel van de Zwale Weestraat en de Kleine Krocht. De organisatie is in handen van de stichting Zandvoort Insight in samenwerking met het Wapen van Zandvoort. De datum is 27 juni voor de eerste keer en ze starten s morgens om 10 uur.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 Watching warm, reaching out.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 Van Leeuwen recruteerde de groetleden uit diverse hoeken van de Haagse beatszinnen... en koos in eerste instantie voor zanger Barry Hey. Hey bedankte echter Van Leeuwen en sprak de historische woorden... hier zul je spijt van krijgen. In Loosrecht stuitte Van Leeuwen en manager Kees Van Leeuwen op Maris Veres... die daar stond op te treden met de Motowns tijdens een feestje van de Golden Earrings. Shocking Blue werd de eerste Nederlandse groep die een nummer 1 hit... van de Verenigde Staten behaalde met de eigen song Venus... De groep had nog andere hits voordat zij in 1975 uit elkaar gingen. En hier komt Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. Zo blij dat jij er was Alleen je vulde Steeds mijn glas De lampen aan Mijn lichtje uit Mijn laatste rondje tot besluit Was aan het einde van Samen leren tuinieren in de binnentuin van Pluspunt. Er is ruimte voor ontmoeting, goede gesprekken en koffie met wat lekkers. Vanuit deze activiteit wordt ook een buurtgroen team ontwikkeld. Helpen in de tuin of op een balkon bij de buren, en in de toekomstige kleine buurttuintjes, opzetten bij flats enzovoort. Elke dinsdag en donderdagochtend van 10 tot 12 uur. Plus elke maand een groengerichte workshop of uitstapje. Eigen bijdragen. Deelneming dinsdag en donderdagochtend 2 euro per persoon. Een maandelijkse workshop voor 3,50 per persoon. En de startdatum is zo spoedig mogelijk. Indien mogelijk in verband met corona. U kunt zich nu alvast opgeven via Jolanda Meijer, J.meijer.plus.zandvoort.nl. Ik herhaal, J.meijer.plus.zandvoort.nl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 Speelt hetzelfde tafereel zich af? Toeterende bussen van Connection omdat ze bij het ronden van het rotonde op het raadhuisplein vastkomen te staan door auto's die clandestien parkeren. Vanwege de weekmarkt is het voor sommige leveranciers niet mogelijk om bij het aanleveradres te komen. Daarom parkeren ze tijdelijk. Hun voertuig langs de ratonde om te kunnen laden en lossen. Maar steenvast volgt dan een balende buschauffeur die met zijn klakzoon indruk probeert te maken. Overigens zijn het niet alleen de beroepschauffeurs, maar ook particulieren parkeren regelmatig even hun auto om snel een boodschap te halen of om iemand op te halen. Oeh, hoe horend haar, want ze hadden van de motor geschud. Langzaam rijden, daar deed de ze nooit. Daar vonden ze iedereen toch, Marty, verknoot. Bert is op zijn hart, en tien is op de BSA. Naar no, de motorcross op het Engels zand. De hond in de vrouw over aan de kant. Met de zop, en tieners op de BSA. Ze gingen doen. Schurden ze naar de kras naar huis. Oeh, haat, want dan waren ze ieder thuis. Ze hadden bestend gein gehaat. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bet is op Siena tonnen, hun tien is op de BSA. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze waren woning op de weg en dachten alles mag. Hun is op zinnotten en tieners op de BSA. Zingen doen, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh, het hart. Zingen doen. Zoals altijd, commandeert dat gejakkeren eend Deuren zetten kill die de snelheid van de motor niet kent Bertus reed erop en is kwam de vlak achteraan Iedereen die zei van die leurie nooit meer wat van Zie in een nee nee in een nooit meer urend hard. in een noot, nee nee nooit, nooit meer urend hard. Mommy goud, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Zomer of winter. Altijd weer. Zie FM. That I must do what's right As sure as Kilimanjaro rises like Olympus Above the Serenade I seek to cure What's deep inside Frightened of this thing That I've become Lang geduurd, maar er is eindelijk positief nieuws vanuit het kamp van Sir Zandvoort. Ondanks de eerdere berichten over lege tribunes en een opnieuw afgelaste Grand Prix... heeft de organisatie er vertrouwen in dat de editie van 2021 gewoon door kan gaan. De grote bron van deze positiviteit is de recente uitspraak van Hugo de Jonge. De minister van Volksgezondheid verklaarde tegen RTL dat de kans groot is dat de overheid de mondkapjesplicht en anderhalve meter regel in september los zou kunnen laten. Voorwaarde is dat de vaccinatie soepel blijven verlopen. Half augustus zou de vaccinatiecampagne op zijn einde moeten lopen. Dat zou goed uitkomen. De Grand Prix van Nederland staat namelijk gepland op 3, 4 en 5 september. De organisatie van Zandvoort heeft al meerdere keren herhaald niet te willen racen zonder publiek. Zoals het nu blijkt zullen er echter 100.000 toeschouwers per dag toegestaan kunnen worden. Directeur Robert van Overdijk is tegenover de Telegraaf enthousiast. De uitspraken van de Jong bevestigt dat wij tot op heden hebben gezegd. Dat we alle vertrouwen hebben in een race met een vol huis. Net zoals het alles in de maatschappij hangt het lot van de krampier af van de cijfers van de RIVM. De cijfers zijn voor de overheid nodig om te versoepelen. En dat is voor ons niet anders. De ontwikkeling gaat de goede kant op en we leren van de andere evenementen. Makarena, Macarena, je lichaam, malle, malle, malle, malle, malle, malle, malle, malle, malle,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 Magarena, always at the party, con las chicas que es buena. Come join me, dance with me, and all you fellas, chat along with me. Bala tu cuerpo, alegría, Magarena. Tira tu cuerpo, bala la alegría, tu cuerpo, la alegría, cosa buena. Alla tu cuerpo, alegría, Magarena.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 Artiest van de dag. Clinton's Cleewater Revival was een Amerikaanse rockband die zijn hoogtijdagen kende in de periode 1968-1972. De bezetting bestond uit de zanger, gitarist en songwriter John Fogerty, zijn broer Tom Fogerty op gitaar, Stu Kok op bas en Doc Clifford op drums. De groep speelde een karakteristieke zwampblues, moerasblues, een mix van country, blues en rock and roll. De geschiedenis van Clearwater Revival begint eind jaren 50... wanneer de broers Fockertie de formatie Tommy Fockertie en de Blues Velvets oprichten. Zij treden voornamelijk op in San Francisco, Bay Area en vergaren zo een regionale bekendheid. In 1967 wordt besloten tot een naamswijziging en gaat de groep voortaan door het leven als Clidens Clearwater Revival. Clearwater komt van een tv-reclame van Olympia Beer, dat de smaak van helder water, Clearwater, zou hebben. Revival staat voor de nieuwe opleving van de groep de trouw die men aan elkaar zweert. Hier komt Cleadens Clearwater Revival met I Put a Spell on You. Een onafhankelijke commissie die onderzoek heeft gedaan naar de kosten van de ambtelijke samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort, komt tot de conclusie dat Zandvoort een stuk duurder uit is dan ervoor alsnog gedacht. Dat meldt Nieuwspartner Noord-Holland Nieuws maandagmiddag. Zo zou de badplaats een half miljoen euro mislopen en daarbij jaarlijks ruim 150.000 euro extra kwijt zijn aan de samenwerking met Haarlem. Het prijskaartje van de ambtelijke samenwerking was al een heel heet angijzer in de dorpspolitiek. Net zoals de Haarlemse dienstverlening dat is in de rest van het dorp. Ondanks trok VVD Zandvoort nog haar wethouder uit de college onder meer... vanwege het handelen van de college wat betreft de ambtelijke fusie. De conclusie van de onderzoekcommissie zal zwaar vallen in Zandvoort. Beide besturen van zowel Zandvoort en Haarlem zien nog vertrouwen in het zoeken naar de oplossing... De onderzoekcommissie werd om advies gevraagd omdat de twee colleges er eerder niet uitkwamen. Sinds de ingang van de ambtelijke fusie is er al rumoer in Haarlem en Zandvoort. Ook onder bewoners laadt het debat over de voor- en nadelen van dit ambtelijke apparaat regelmatig op. Een evaluatie van het geheel staat gepland in het najaar van 2022. Dan wordt duidelijk hoe de twee gemeenten in de toekomst door een ambtelijke deur kunnen gaan. So pass doing it.